geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij gewoon oh, oh, hoe oh. het met de taal staat, staat. Zullen wij je gaan vertellen hoe het met de taal staat, taal staat. Nee, het is niet te veel gevraagd. Ik voel me reuze uitgedaagd. Maar, maar, wat zijn er toch veel woorden die de boodschapper vermoorden maar als het fout gaat, zouden wij Goedemorgen, welkom bij de Taalstaat. Zo mooi licht vanmorgen. Ik weet niet of het u is opgevallen, maar mij wel. Afgelopen donderdag was Taco Dibits de gast in de wereldrij door. Hij is lid van de selectiecommissie voor het statieportret van Willem Alexander. Hij noemde daarbij een voorbeeld van een voor hem zeer geslaagd statieportret, dat van de Britse vorstin Elizabeth, van de kunstenaar Lucian Freud. Het is wat het is, zei hij daarbij. Wat een verrukkelijke paradoxale zin. Het is wat het is. Die zegt niets en alles tegelijk. En je hoort hem nog alles. Het is wat het is. Welkom bij de Taalstaat en ook dit programma juist. Het is wat het is. Ze zien er keurig uit. Misschien wat lang. Warme stemmen Vol subtiele klank Vrouwen hebben Iets elegants Zo leuk en typisch Voor het land Zachte ogen Verfijnde smaken Zwoele stemmen door hun neus te Ik hou van Hollanders, Ik hou van Holland. Ik hou van Hollanders, Ik hou van Sluiten op tijd. Daar is pa's. Gezelligheid. Een bittere ballen. Wie doet hun dat nou? En vergeet ook niet hun huzaren slaan. Ik hou van Hollanders. Ik hou van Hollanders. Ik hou van hondes. Ik hou van hond. Ze hebben gelijk. We hebben gelijk. Groenewoud. Vier jaar geleden stelde Vic van der Rijden... drie dubbelcd's samen met zestig van zijn beste liedjes. Ik hou van Hollanders hoorde u, maar u kan alles draaien van die man. Hij is geniaal. Nederlandstalige muziek in de taal staat. Vandaag onder andere in dit programma... de Leidse hoogleraar Mark van Oostendorp... onderzocht in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag... het ritme van het Nederlands. Afgelopen week presenteerde hij de resultaten van dat onderzoek. Sandrijn Wiebinga van scholengemeenschap Lelystad... is de eerste kandidaat voor de titel... Beste Leraar Nederlands van Nederland. Met tekstdicht Koos Meinders bespreek ik 35 jaar kinderen voor kinderen. Communicatieadviseur en mediatrainer Tom Planken gaat in op de politieke taal in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. En taalwetenschapper René Appel doet de TNA, de taalnatuuranalyse van Bram Moscovic. En natuurlijk ook onze vaste rubrieken, waaronder de Radiocartoon met Ruben L. Oppenheimer. Maar nu eerst. Het laatste taalnieuws. Creatieve Groningers protesteren. De hele week was er nieuws over de omstreden gaswinning in Groningen. En de protesten van actiegroepen als Schokkend Groningen... en de Groninger Bodembeweging werden kracht bijgezet met spandoeken... waarop creatieve teksten stonden als... Wij laten Groningen niet zakken. Wat is de kracht van zo'n slogan? Dat vraag ik aan Rogier Cornelissen, werkzaam bij reclamebureau CCCP. Hij geeft cursussen in het bedenken van goede slogans. Rogier Cornelissen, goedemorgen. Ja, er kwamen verschillende slogans voorbij. Wij laten Groningen niet zakken. Nemen nam genomen, die ik wel erg aardig vond. En Veiligheid versloft, Groningen ontploft. Welke vindt u de mooiste? Nou, ik heb een aantal hele mooie gezien. Het was natuurlijk sowieso interessant uh, dat het protest begon in het plaatsje doodstil. He, dan sta ik qua ja. protesteren <lacht> natuurlijk al 1-0 achter eigenlijk. Ja. Uh, ik heb nog gezien Den Haag Miljarden Groningen aan flarden. De NAM zit zich te bescheuren, vond ik ook wel aardig verzonnen. Uh, en eigenlijk de allermooiste uh, was, was de simpelste. En er stond op een spandoek, wie bent zat? <lacht> en uh, ja, als je in Groningen gaat protesteren, dan is dat toch wel eigenlijk de kern van wat je ja. wil vertellen. Ja. Zegt u daarmee ook uh, impliciet waaraan een goede slogan moet uh, voldoen? Nou, wat ik, uh, wat ik erg leuk vond om te zien aan, aan dit en aan andere uh, ja, protesten. Kijk, ik ben op zich groot voorstander van dit soort creatieve initiatieven. Die uh, Nou, daar ga ik tenminste vanuit dat die aan de keukentafel uh, ontstaan... en dat iemand dat zelf op zo'n uh, spandoek uh, gaat krabbelen. Ja. Maar de vraag is natuurlijk wat je in het algemeen met dat soort uh, huidsleid uh, bereikt... Uh, en ik denk eigenlijk dat als je een wat meer professionele slogan... of het payoff, zoals wij dat zeggen, ja. eventueel met een beeldmerk uh, erbij... dat dat niet een veel krachtiger signaal is. Dus een advies aan de Groningers zou zijn bij een volgende protest... of oh. uh, die protesten die duren nog wel voor, denk ik, één pakkende slogan. Ja, ik denk dat dat uh, uiteindelijk meer uithaalt. Alhoewel er natuurlijk wel iets bereikt is inmiddels. Maar de vraag is of dat... Uh, Dankzij of ondanks die, die uh, leuze is geweest. Ja. Kunt, u, kunt u ze helpen aan een goede slogan? Uh, nou, ik kan wel iets zeggen over uh, slogans in het algemeen. Ja. Uh, goede slogans. Kijk, je moet altijd eerst... Het belangrijkste is dat je in één zin weet wat je wil vertellen. Dus je moet terug naar de kern... en uh, bedenken waar het nou eigenlijk precies over gaat... en vervolgens een creatieve vertaling daarvan maken... Die... Uh, ...opvalt, doordat hij slim is of grappig of raar. Uh, uh, Herkenbaarheid u... is belangrijk. Ja. Heeft u voorbeelden uit het verleden? Uh, nou, er zijn natuurlijk wel... ...maar dat zijn met name uit, die, uit de beroemde uh, protestgeneraties... De jaren zestig uh, uh, baas in de eigen buik... ...waar een mooie alliteratie ook nog in zit... ...waardoor die waarschijnlijk beter blijft hangen. Uh, hairpiece, bedpiece, vind ik uh, een hele mooie poëtische slogan uit die tijd. En in de jaren tachtig hadden we natuurlijk Ban de Bom, een lekkere, ja. korte, krachtige slogan. Of uh, uh, uh, geen woning, geen kroning, ja. waar natuurlijk ook alweer een mooi rijmpje in zit. Maar wat eigenlijk bijna een soort... Het zijn ook hele stellige zinnen vaak, hè. Dit is bijna... Het is uh, zo. Bijna chantage, ja. geen woning, geen Kroning. <laughs> hey, en, en nog tot slot, uh, uh, meneer Cornelissen, een advies voor de Groningers? Misschien een slogan die u binnenvalt, die ze zouden kunnen gebruiken? Nou, ik had zelf nog, dacht ik nog aan... Uh, hè, in Groningen hebben ze natuurlijk een slogan. Ja. Er gaat niets boven Groningen. Ja. Dus ik dacht een aanvulling daarop. En wat eronder zit, blijft eronder. <laughs> maar misschien wat aan de lange kant. Hij is wel heel erg mooi. Mag ik u hartelijk danken? Goedemorgen. Gemeenteraadsvergaderingen zijn voor de gemiddelde burger niet te begrijpen. Dat blijkt uit een enquête die het Nederlands Debatinstituut... heeft uitgevoerd onder raadsgrieviers. Van de ondervraagde griviers zegt 83 dat de vergaderingen slecht te volgen zijn. Volgens het Nederlands Debatinstituut... is het taalgebruik in de gemeenteraad één van de struikelblokken. Directeur Roderick van Grieken van dit instituut. Goedemorgen, meneer van Grieken. Goedemorgen. Wat is er mis met het taalgebruik in de gemeenteraad? Nou, het is vaak uh, toch te complex. De bedoeling is dat in zo'n gemeenteraad... daar zitten volksvertegenwoordigers. En uh, die moeten wel over hele ingewikkelde onderwerpen... beslissingen nemen. Maar dan moet het wel op zo'n manier over gesproken worden... dat uh, ja, u en ik als gewone burger dat, uh, dat kunnen volgen. En, uh, en dat is vaak niet het geval. Dat, ze gebruiken jargon. Ja, dat begint vaak al een beetje met, met zeg maar de ambtelijke stukken. Hè. In zo'n vergadering, eh, de basis daarvan is vaak een rapport dat geschreven wordt. En nou, als je die rapporten leest... Dan, eh, dan belooft het al niet zoveel goed. Ik heb toevallig maar eens bij de hand genomen van de gemeente waar ik onlangs was. Ja. En, en dan staat al in het voorwoord: ik moest het maar, dit is zelfs maar het begin van het rapport. Staat dan een zin door de bestaande situatie te omschrijven. Van alle belangzijnde beleidsplannen en nota's aan te stippen, wordt het kader bepaald waarbinnen de nieuwe ontwikkeling kan plaatsvinden. Uiteindelijk wordt een richting aangegeven voor de nieuwe herontwikkeling. En, en dan moet je nog vijftig pagina's. En het is op zich nog wel te, te snappen als je het geconcentreerd leest. Ja, maar ja. als ik als burger bijvoorbeeld in, de, in, de, in die vergaderzaal wil volgen... of ik volg het thuis via lokale televisie of radio... Ja. Eh, ja, dan valt er echt een eh, moeilijke lijn uit. Ja, dus het is minder de, de, de raadsleden te verwijten... maar eerder de ambtenaren, die moeten op hun donder krijgen. Nou ja, de, de, kijk in die zin doen we, en nogmaals met alle respect voor Raad, die hebben echt best wel ingewikkeld werk om dat goed te doen. Ja. Maar die, die vervallen dan vaak ook in dit soort ingewikkelde termen. Om eh, ja, toch ook vaak een beetje te verbloemen als het concreet wordt. Om ze toch ook er een beetje achter te kunnen verschuilen. En dat maakt het debat heel erg ja, vaag en moeilijk te volgen. Wat ook is, is dat vaak eh, als je op die tribune zit en je kijkt naar de vergadering... en je zit daar voor het eerst. Ja. Dan hebben mensen allemaal wel keurig een naambordje... maar daar staat niet een bordje bij van de partij waar ze van zijn. Dus het is ook wel heel moeilijk te volgen als iemand spreekt. Om nou voor mezelf een beeld te volgen, welke partij is dit nou? Ja. En is dit misschien een partij waar ik op gestemd heb of niet? Nou, dat zijn hele kleine voorbeelden, zowel in taal als in structuur van zo'n vergadering... waar echt nog wel verbeteringen eh, gemaakt kan worden. Ja. Nou, ik hoop niet dat het uh, uh, voor niets is gezegd door u. Hartelijk dank. Graag gedaan. Goedemorgen. U heeft het vast al gehoord, dit weekend wordt weer de nationale tuinvogeltelling gehouden. Daar verheug ik mij persoonlijk altijd zeer op. Er zijn niet zo heel veel vogels in mijn tuin, maar ik tel ze altijd wel. Nederlanders tellen hoeveel huismussen, merels en Turkse tortels er in hun tuin bivakkeren. Maar waar komen die vogelnamen eigenlijk vandaan? Aaldrik Post, eh, Pot is boswachter bij Staatsbosbeheer in noordwest rente Meneer Pot, goeiemorgen. Goede, goede Goedemorgen. De vogel die vorig jaar het meest voorkwam is de huismus... Yeah. Waar komt die naam vandaan? Nou, ja, uh, de naam zelf, uh, Nederlandse naam, dat, dat is niet helemaal duidelijk. Ze denken dat dat afgeleid is van een Frans woord. En mijn Frans is niet zo goed, maar dat zou iets van moineau betekenen... wat verwijst naar monnik. En ja, monniken hebben een donkergrijze, uh, een beetje bruin uh, uiterlijk... en uh, in die mantels en in, in die uh, pijen. En uh, ja, ze hebben ook een donker kopkapje en dat zou... Ja, relatie houden, ook met het donkere kopkapje wat, uh, wat die mus eigenlijk heeft. En dat, uh, ja, dat, dat, dat zou de verwijzing moeten zijn. Ja, en, en, en uh, bijvoorbeeld de merel? Ja, dat is weer een heel andere, ik ken een heel andere oorsprong. De, de Latijnse naam van de merel, Linnaeus heeft ooit een hele taxonomie bedacht uh, met twee, uh, twee namen. Turdus merula is de Latijnse naam. En uh, merula, dat zou verwijzen naar het woord merus. En dat uh, ja, zou betekenen onvermengd zuiver. En dat zou weer naar de klank of de ja, hele mooie zang die de Merel heeft uh, kunnen verwijzen. Dus uh, de, ja, u merkt ook, het is ook een beetje uh, wat gissen. Maar er is een prachtig boek geschreven die daar um, ja, wat duiding aan probeert te geven. Ja. Eh, ik, ik kijk nog even verder. Ik zie een vink. Ja, ja die is heel simpel. Um, daarvan wordt aangenomen dat het gewoon de klanknabootsing van de roep is. Uh, als je een vink heeft, een, een, ja, niet de zang, de vinkerslag, dat is echt een mooi riedeltje. Maar hij, ja. hij heeft ook een roepje wat gewoon eigenlijk ja, heel metaalachtig vink, vink... En ja, daar uh, zou de naam vink naar kunnen verwijzen. Het is zo so simpel, hè, meneer Paul. Ja, eigenlijk wel, En, ja. en, en, en, <laughs> en de kool en pimpelmees, die pimpelen? Uh, ja, ja, de pimpelmees wel. Ja, die, uh, daar, daar is echt de naam van afge afgeleid. Pimpelen zou zwak of teer van gezondheid uh, betekenen. Nou ja, en, en het woordje mees zou afgeleid zijn van het du uh, Duitse meisa... wat iuw en klein van stuk uh, betekent. Nou ja, en dat pimpel verwijst dus naar het paarse kapje... Ja. En, bij, uh, en bij wat een pimpelmees heeft. En bij een koolmees is het juist weer die hele zwarte, ja, bijna koolachtige kleur... Uh, die een, ja, een koolmees op zijn, kap, of op zijn kop en op zijn borst heeft. Ja, uh, en, en de kou? Ja, de kou, dat is, uh, uh, dat is een beetje een onduidelijk verhaal. Daar kom ik niet helemaal uit in ieder geval. Oh. Ja, het kan is ik u helpen? Met... Ja, nou, doe eens, Ja. ja. Nee, het, het zou met, ja. met, ook weer met klank zien te maken hebben... Ah. met het uh, kouachtige geluid wat ze maken. Ja, ja. ja. Uh, u, u bent boswachter en zo geïnteresseerd... Ja. In, uh, ook in, in de talige kant van de natuur. Hoe komt dat? Ja, nou, het is, het is gewoon heel grappig om te kijken... waar al die namen vandaan komen. En bij vogels is dat nog vrij makkelijk... omdat dat een hele algemeen bestudeerde groep is. Maar ja, je hebt bijvoorbeeld ook allerlei andere uh, planten en diersoorten... en mossen bijvoorbeeld, die helemaal nooit de Nederlandse naam hebben gehad... En, ja, er zijn dan weer creatievelingen die daar dan toch weer een Nederlandse naam voor verzinnen. En dat vind ik gewoon heel erg leuk. En, en ja, taal en natuur, waar dat samenkomt, het, uh, ja, dat boeit mij wel. Ja. Ja. Nog één vraag. Wat is de mooiste vogelnaam die u kent? Nou, misschien is het niet de mooiste, maar wel het meest bijzondere vind ik de pestvogel. Dat is een, een soort die soms in invasies vanuit ja, Noord-Europa en vanuit Siberië deze kant op komt. En in de middeleeuwen dacht men in Nederland dat die vogel eigenlijk een soort boodschapper van de pest was, van een pestepidemie. En, uh, en dat is eigenlijk wel heel jammer, want het is een fantastisch mooi vogel om te zien. En in andere landen heeft hij ook een veel mooiere naam en ziedemstand in het, uh, in het uh, Zweeds of Waxwing in het Engels. Dat doet eigenlijk de vogel wat meer uh, qua uiterlijk wat meer uh, uh, recht aan. En ja. Uh, ja, pestvogel is toch een beetje een nare associatie. Ja, morgen vroeg opstaan van tellen hè? Meneer ja. pot. Ja, hartelijk dank. Uh, graag gedaan. Dit is de Taalstaat. Wij vertellen hoe het met de taal gaat. Taalstaat. Onze hoofdgast vandaag is de 46-jarige leidse hoogleraar taalwetenschapper, verbonden aan het Meertins Instituut voor Taal en Cultuur Mark van Oostendorp. Juist deze week sloot hij een zogenaamd Fellowship Digital Humanities af aan de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Mark van Oostendorp, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, voordat we daarmee beginnen, uh, er zijn drie kussens: uh, het revenkussen, het Moelischkussen uh, kussen en het Hermanskussen. Uh, u mag kiezen. Ja, het is misschien een beetje jammer dat er niet ook nog een helle hazenkussen tussen ligt. Een wat zachter vrouwelijk kussen. Maar gegeven dat uh, heb ik besloten om te gaan voor het Gerard Reverkussen. Ja. Het, het, het gevoel. Ontzettend interessante schrijver. En vooral van deze drie de enige die volgens mij echt grappig is af en toe. Ja, ja want dat is iets wat niet heel veel voorkomt in de Nederlandse literatuur. Nee, en, nee humor. En, en precies humor. En dan zeker het soort humor van Reven. Dus het soort humor waar je meteen helemaal wanhopig van wordt. Uh, ja, het is, ik vind het echt een... Uh, ik, ik heb ondanks nog weer moeder en zoon van hem herlezen. En ja. het is zo prachtig. ja En ook om het te horen, de klank, de klank van, van Revens stem. Uh, is, is, want wat, u bent fonoloog, hè? Ja, dat is, is ook... Is dat nog wel interessant? Dat is ook een beetje zo. Dus uh, Reven is natuurlijk van deze drie de enige die zich het meest als dichter ook heeft uh, gemanifesteerd. En dus zijn eigen voordracht van die gedichten... dat is, dat is ook weergaloos. Ja. is uw specialisme, klank, ritme van de Nederlandse taal. Ja. Uh, uh, de historische ontwikkeling van het ritme van de Nederlandstalige teksten... in kaart brengen. Uh, wat verstaat u onder ritme? Wat is het? Ja, ritme is, het, dat is eigenlijk het organiseren van de tijd. He, dus de hele tijd zijn we bezig tijd te organiseren. En je hebt het voor van alles en nog wat nodig. Dus uh, lopen, He, dat moet je ritmisch doen. Anders uh, ga je heel raar lopen. Dansen, zingen, maar ook praten. Dus als je... Uit, als je nu met de computer, zoals wij nu praten... als je daar het ritme helemaal zou gaan verstoren... dus sommige lettergreep gaat verlengen... een heel klein beetje maar, andere een heel klein beetje gaat verkorten. Dat hoef je maar een heel klein beetje te doen. En het gaat al heel raar klinken, sterker nog. Het, je kunt er eigenlijk niet meer naar luisteren. Je kunt het niet meer begrijpen. Dus dat ritme, dat leggen wij erin, in het praten. Dus ik, soms ga ik een beetje sneller... En nu aan het, aan het eind van de zin ga ik een beetje langzamer. En dat, dat heb je allemaal nodig bij het luisteren... om te begrijpen wat die ander uh, bedoelt. En wanneer begint die ontwikkeling van het ritme? Is, is, is het, is, uh, ontwikkelt ja, het ritme zich eerder dan de woorden? Bijvoorbeeld? Ja, dat, dus dat is een van de fascinerendste dingen daar misschien allemaal wel aan. Dus ik denk dat het ritme van je moedertaal... dat dat het aller, allereerste is wat je leert. Echt het allereerste. Namelijk al als zuigeling. Namelijk al in de moederschoot. He? En de reden daarvoor is waarschijnlijk dat taal sowieso heel belangrijk is om te leren, he? want met die taal kun je vervolgens al het andere leren. Dus kinderen kunnen daar niet goed geno vroeg genoeg mee beginnen. Maar ja, als je in die moederschoot zit, dan hoor je je moeder praten. Je hoort waarschijnlijk ook wel mensen om je moeder heen praten. Maar je hoort het zo. Hè? Ik doe nu mijn hand voor mijn mond. Want je hoort het natuurlijk door die, die ja, wand van vlees. er zit wat vlees. Omeens, ik maar zeggen. <laughs> ja. En dus je kunt de verschillende klinkers en medeklinkers kun je niet horen. Woorden kun je nog niet horen, maar je hoort nee. wel dat ritme. Ja. En we weten dat, omdat er uh, experimenten zijn gedaan met, met baby's van een paar dagen oud. En die blijken al verschil te maken tussen hun moedertaal... En een andere taal. Dus je neemt iemand die tweetalig is, niet die moeder. En als die persoon de moedertaal praat, dan luisteren die kinderen veel aandachtiger dan als die persoon een andere taal praat. Heeft, heb, dat betekent dus dat de talen ook verschillende ritmes hebben. Heeft, heeft het Nederlands een ander ritme dan het Frans bijvoorbeeld? Ja, dus, dat is, dus iedere taal heeft een beetje zijn eigen ritme, maar er zijn. Hm. Drie groepen. Eén daarvan is een beetje exotisch voor ons. Dat is het Japans. Maar in Europa hebben we twee duidelijk herkenbare groepen. Ja. De ene is Frans, Italiaans. Dat wordt wel genoemd mitrailleurtalen. talen. Dat zijn talen die gaan... Je praat iedere lettergreep ongeveer even lang en precies ja. uit. Ja. En de andere soort talen... Nederlands of ook Engels, dat wordt dan genoemd morse codetalen. Dat is meer ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, En wij behoren bij de morse codetalen. horen wij bij, ja. Nooit geweten. Nee, nee, nee, nooit geweten. Nee, maar dat verschil, ik denk dat je dat verschil valt je wel op, denk ik. Als je in Frankrijk bent, dat het inderdaad gaat van ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Terwijl wij hebben meer, dus dat ta, ta, ta, ta, ta, dat komt omdat wij klemtoon en onbeklemtoon, dat is voor ja. ons uh, heel belangrijk. U heeft bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag uh, onderzoek gedaan. heeft u net afgerond, daar heeft u uh, uh, over gerapporteerd. U heeft radiobulletins onderzocht. Hè? Onder andere. Ja, uh, en uh, uh, hoe bent u te werk gegaan? Ja, dus we wilden weten, is er, is er nu een natuurlijk ritme? En dat natuurlijk ritme is dus ongeveer dat morse ritme. Maar iets preciezer, ta-ta, ta-ta, ta-ta, ta-ta, ta-ta. Dat denk ik dat dat zo'n beetje het basisritme is. Ja. En kun je dat nou ook echt inderdaad horen in het Nederlands? En laten we ons daar toe leiden. En, nou. en, en wat is de conclusie van dat onderzoek? Ja, dat dat waarschijnlijk wel zo is. Ja. Dus als ik één voorbeeldje kan geven. Ja. Uh, dus je kunt aan het eind van een zin... Wij, in het Nederlands zetten we altijd alle werkwoorden allemaal aan het eind van een zin. Ik denk dat ik een boek gelezen heb. Maar je kunt ook zeggen, ik denk dat ik een boek heb gelezen. He? Gelezen heb, heb gelezen. Ja. Maakt weinig verschil. Sommige mensen zeggen vaker het ene, anderen zeggen vaker het ander. Het hangt vanaf waar je vandaan komt. Maar de meeste mensen kunnen het allebei zeggen. Maar... Ik denk dat ik een boek gelezen heb. Dat is dat mooie ritme. Maar ik denk dat ik een boek heb gelezen Dan is, Niet. Het, anders. Dan is het anders. Naast, uh, naast u zit uh, Martijn Nijhuis. Uh, ja. Martijn, uh, goedemorgen. Ja, ja, je, je hebt net nieuws gelezen. Om 11 uur, ja. Ja, dat klopt. Mogen we de eerste zin even horen? Uh, ja, nu ben ik al een beetje zenuwachtig natuurlijk. Naast fonoloog. <laughs> kan die? Graag. In Groningen is overwegen zo'n 300 huizenbezitters... om naar de rechter te stappen. Ja. ja om naar de rechter te, te stappen. stappen ja. Ja. is bijna, bijna helemaal ritmisch. Hè? Ja, ja. Bij, ja. Bij, bij, Martijn, ben je dat bewust als je teksten schrijft... Dat het, dat het ritmisch moet zijn? Ja, bij ons is het zo dat degene die de bulletin schrijft... is ook degene die ze voorleest. Dus het is nooit zo... als er al een rare zin in zou zitten waar je niet uit zou komen... bijvoorbeeld een woord dat je benadrukt... dat helemaal aan het eind van de zin ligt... dat, ja, dat lukt bijna niemand... Nee. dan is dat je eigen schuld. Want uh, ja... Wij, wij letten daarop. En dat beklemtonen en niet beklemtonen... is vooral ook in radioberichten heel ja, belangrijk. Ja. Ja, je hebt voorbeelden ook uit het verleden, Martijn. Dat is wel leuk. Want je bent met een collega... Met een collega, ben, met de collega ben, ik... ben ik bezig om te kijken... van hoe ging dat nou vroeger bij de radio... en is er nou echt zoveel verschil? Hè? Een soort geschiedenis van de radionieuws. Ja, En toen viel toch wel op dat vooral de, dat ritme waar het nu over gaat. Ja. Als je kijkt naar het eerste fragment dat we konden vinden... een van de eerste is Radio reis in Nederland. Zullen we luisteren? Ja. ja. Montgomery... heeft aan generaal Eisenhower medegedeeld dat alle Duitse strijdkrachten in Nederland... hebben gecapituleerd. <lacht> ja, ja, wat kun je dan? Daar... Dat, is, dat is bijna het Nederlands als zo'n mitrailleur. Hè? Ja, dat, dat is, is een staccato. Ja. Inderdaad, zo'n staccato-ritme. Uh, ja. ja. Dat was natuurlijk in dat geval logisch wel natuurlijk. Omdat, ja, bedoel, en, en die, er werd daarvoor ook nog gezegd... we zijn bevrijd en dus die ja. man had ook een belangrijke boodschap. Maar je ziet het bijvoorbeeld later nog, ook in... Jaren 60 en 70. Ja. Dat, ja, dat, dat, de, de melodie is nog wel ongeveer hetzelfde. Maar de pauzes die worden gehouden, bijvoorbeeld, zijn echt totaal verschillend. Ja. Met zoals ja. Heb je ook een voorbeeld ja. van? Hè? Hier is de radio-nieuwsdienst verzorgd door het ANP. De Sovjet-Unie is erin geslaagd een mens in de ruimte te brengen. Het ruimteschip waarmee de astronaut de reis maakt, is vanochtend gelanceerd en in een baan onder aarde gebracht. Ja, ik vind het een ja. beetje ongeïnteresseerd klinken op die manier. Maar heel veel mensen Wat? zien dat nog als een echte nieuwslezer. Ja, als je ja. Ik vind het, de ANP, dat, dat was wel waarom ja, ik hem eigenlijk bij de radio wilde. Maar. Ja, dat, dat ongeïnteresseerde, onge dat is natuurlijk de andere kant van neutraal, zou je ja. kunnen zeggen. En ja. dat is denk ik ja. een verschil met moderne nieuwslezers. Dat je ja. iets persoonlijker probeert Het is ook iets ritmisch dan maken. nu, vind ja. ik. Ja. Je mag een soort heel, heel lichte verbazing in zitten. Dus mensen, want hij zei bijvoorbeeld, is in een baan om daarde gebracht... En wij zouden nu dus denken, als dat voor het eerst zou zijn gebeurd... zouden we zeggen, is in een baan op de aarde gebracht. Met een soort lichte verbazing ja, van nou. nou ja. Ja, ja. Martijn, dankjewel. je ja. wel. Uh, uh, nog even, uh, uh, meneer uh, Oosterdorp, van Oosterdorp. Uh, u kwam tijdens uw onderzoek ook een skandeermachine tegen. Wat, wat? Nou, die kwam ik niet zozeer tegen. Die met, hebben we daar gemaakt. Ja, die heeft u gemaakt. Ja, ja. Wat is dat? Nou, dus dat is een, een apparaat en daar stop je een willekeurige tekst in. Een gedicht of ook een nieuwsbulletin. Ja. En dan kun je kijken of, wat voor ritme daarin zit. En, ik heb hier een uh, gedicht. Hoe dat uh, werkt. Ik kom het ja. even bij u ja, aan. Nou nee, ik, ik, ik geef het aan. Het is, het is een heel bekend gedicht van uh, uh, Bloem. En het heet uh, Domweg gelukkig in de staat. Ja, dus ja. Dat is inderdaad. Dus dat, dat is gebaseerd op zo'n beetje het standaardritme van het Nederlands. Tadam, tadam, tadam, tadam, tadam. Natuur is voor tevredenen of leeg. Maar nou overdrijf ik het natuurlijk ja, heel ja, erg. Ja, dat he. moet ook. En dan wat is natuur nog in dit land? Een stukje bos ter grootte van een krant, een heuvel met wat villa'tjes ertegen. Geef mij de grauwe stedelijke wegen, de in kade vastgeklonken waterkant. De wolken nooit zo schoon dan als ze omrand door zolderramen langs de lucht bewegen. Alles is te veel voor wie niet veel verwacht. Het leven houdt zijn wonderen verborgen tot het ze opeens toont in een hoge staat. Dit heb ik bij mijzelf overdacht, verregend op een miserige morgen, domweg gelukkig. In de Dapperstraat. En de skandeermachine wijst ons dan op het ritme. Die... Ja, die wijst ons op het ritme. En ook dat dat ritme dus... Het interessante is, dat ritme zit er niet altijd precies in bij een echte dichter. Want ik zei, het is ta tadam ta tadam ta tadam, ta tadam, tadam, tadam. Ja. Dan begin ik de eerste regel voor te lezen. Natuur is voor tevredenen of, le of leger. Maar wat ik dan moet doen, is eigenlijk iets heel onnatuurlijks. Namelijk ja. die nun van tevredenen klemtoon geven. Tevredenen zeggen. Ja, dat zeg je in het dagelijks leven maar, natuurlijk. Maar de eigenlijk. echte dichter speelt met dit ritme natuurlijk. Ja, dus, die, dus je, de, het, eigenlijk dat ritme is, ik zou maar zeggen, de beat die je hoort. Ja. En dan krijg je een soort afwijkingen daarvan. En dat is natuurlijk precies wat, het, wat, het, ja. uh, wat zo'n gedicht spannend maakt. Meneer van Oosterdorp, wat een, wat een schitterend onderzoek. En uh, wat is er nog veel te onderzoeken? Want u heeft net gesproken bulletins. U heeft geschreven bulletins onderzocht. Ja. Maar ik denk als u met de NOS ik Nou zeker. Verbeelding... Nee, ik vind het, ik vind is dat, het heel interessant. Ja. Ja. Is, is hier een kiem gelegd voor een nieuw onderzoek? Dat, dat lijkt me wel. Ja, ik heb dus in, in de archieven van de Koninklijke Bibliotheek liggen, oude anp nieuwsbulletins ja. inderdaad geschreven. Je ziet daar dat die nieuwslezers. ik weet niet of ze toen ook al zelf schreven, maar wel dat ze af en toe kleine veranderingen ja, hebben aangebracht. Ja. En ook hebben aangegeven waar ze die klemtoon wilden leggen. En, maar echt met het gesproken materiaal... Is nog is veel nog te doen. Mooi. Dank voor uw komst.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 Bel, want er is zoveel te doen. En morgen, als de postbode mijn huis weer heeft gevonden, dan stoort ze mijn hart van me. al liefst uit Londen.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 Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is hem lief? Gisteren. Vonden, dan stort ze mijn hart vol met al het liefst uit Londen. Ze horen in de taalstaat. Mooie Nederlandstalige liedjes en dit is mooi. Liefst uit Londen van Bluff. De Roman 1149... Elf zinnen, 149 uh, uh, uh, woorden, zolang mag uw roman zijn, uw roman 1149. Een roman heeft een zekere ontwikkeling, dat weet u, u weet dat de voetnootroman van Arnold Grunberg als voorbeeld dient van 9 december van het vorig jaar, stond in de Volkskrant, en daarin kunt u ontdekken hoe u met weinig woorden een schitterend verhaal kunt vertellen. Het voorbeeld van Arnold Grunberg kunt u lezen op de Facebookpagina van de Taalstaat. Dat u ook zo'n roman kunt schrijven, dat heeft u inmiddels al bewezen door de talloze inzendingen die we hebben mogen ontvangen. Eerlijk gezegd moeten we nog bijkomen van de verrassing daarover. Zoveel en zoveel goeds. Dank u, dank u zeer. Overigens is het geen wedstrijd. De beloning is gewoon dat uh, de roman wordt voorgelezen in het programma. Of door uzelf of door mij. En u krijgt natuurlijk wel, als uw roman in het programma wordt voorgelezen... een door Arnold Grunberg zelf gesigneerd exemplaar van zijn voetnootboekje. Ons adres is taalstaatkro.nl. U krijgt in deze uitzending drie door u geschreven 1100... 149 romans te horen. De beste leraar Nederlands van Nederland. Ja, we zijn op zoek naar de beste leraar Nederlands van Nederland. U kunt kandidaten blijven opgeven via taalstaat.kro.nl. De belangstelling voor deze zoektocht eh, wordt steeds groter... en wordt gesteund door het dynamische genootschap Onze Taal. Maar ook de sectie Nederlands van Levende Talen... en de Onderwijscoöperatie ondersteunen dit initiatief. Het wordt breed gedragen. We hebben de afgelopen weken gesproken met de twee juryleden. Trudy Koenen en Peter Arno Koppen. Beiden hebben uitgelegd wat zij belangrijk vinden... voor een goede leraar Nederlands... Dag Trudy Koppen, je zit nu aan de telefoon, hè? Trudy Koppen, Trudy Koenen. Oh, Trudy bedoven, Koenen, sorry, ja. <laughs> ja, dat zit ik me daar nou toch. Ja, Trudy. Ja, Peter ja, Koenen zit dan ook ja, aan de ja, telefoon. Peter <laughs> <laughs> ja, Peter. Jullie, allebei, het is in ieder geval wel hoeveel CC zit er in dit programma, ja. Uh, uh, uh, Trudy Koenen, uh, uh, nu aan de, aan de telefoon, waar ga jij bij de kandidaten extra op letten? Ik ga er vooral op letten dat ze contact hebben met de kinderen. Dat ze niet over de hoofden van kinderen heen praten. Want naar mijn idee is dat het belangrijkste. Ja, Peter Arno Koppen, wat vind jij belangrijk? Ik ga een beetje letten op de breedte van de, van de vakkennis... en de manier waarop die wordt overgedragen. Zo, dat klinkt... Kijk, ja, dat, dat is... Uh, dat is uh, uh, nou, uh, jullie luisteren mee. Uh, af en toe zal ik jullie een vraag stellen. En uh, als jullie zelf iets willen zeggen, dan horen we het ook wel. Uh, want uh, ja, het is een soort uh, contest. Dag Sandr Sandrijn. Uh, Wiebien Gaaf van uh, scholengemeenschap in Lelystad. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je hebt de oude leerling meegenomen. Ja. Een oud-leerling en een leerling die ja, ik nu lesgeef. Ja, ja, en de, een van je oud-leerlingen heet Sofie Jansen. Uh, dag, Sofie. Hoe lang is het geleden dat je les hebt gehad van Sandra en uh, Vorig jaar nog. Ja, ja. En uh, jij hebt haar eigenlijk voorgedragen. Jij ja. hebt gezegd van, nou, dat is zo'n goede juf. Ja. Die, die moet de beste lerares. Ik resten. denk, die verdient die titel wel. Ja, en waarom vind je dat? Um, ik vind dat heel vaak heel goed te zien is dat ze houdt van wat ze doet. En ik denk, als je... Uh, daar plezier in hebt, dan kan je het best inspireren, en dat is wat ze heeft gedaan. En ze bereidt ons voor op uh, niet alleen op het eindexamen, nee. uh, maar op alles wat daarna komt en ook op het leven dat ik nu leid aan de universiteit. En uh, ik denk nou, dat is dus wel heel breed. Ja, van heel, en heel belangrijk dat een, een leerkracht die, die inspiratie over kan dragen. Ja, ja. dat vind ik zeker. Naomi Carmi, goeiedag. Goeiedag. Jij zit 5-VWO, scholengemeenschap Lelystad. Ja. Jij hebt op dit moment uh, les van... Uh, nou, niet op dit moment, ja. maar... Nou, <laughs> ja, nou. <laughs> nee, ik moet op mijn op woorden passen in dit wel programma. Op het ja, uh, ja, ja. Maar je hebt les van uh, uh, juf Wieminga. Wat zeg je, juf? Nee, Sandra Wij zeggen Sandra. op oh, SGL. Ja? Gelukkig wel. Ja. Vind je dat fijn? Ja, vind ik heel fijn. Ja. ja. Waarom? Wij ook. Uh, het geeft me het gevoel dat ik uh, iets dichter bij de leerlingen sta... Ja, ik, ik, voel, ja, ik vind mevrouw Wiemega een beetje afstandelijk. Dus ik vind het heel ja, fijn. Mijn juf ik... wiebenga als juf, maar juf Wimenga als het Er zijn een heleboel leerlingen zeggen juf. Dat, dat vind ik leuk. Vind maar maar juf leuk. Wiebenga, dat de meeste leerlingen kennen mijn achternaam eigenlijk niet eens. Nee? Nee. <laughs> nee. Wist, wist, wist, wist, ik wist weet jij ja. het wel? Ja, nou, Wimenga toch ja. wel. Hè? Wie, wie hebben we voor Nederlands Wimenga vandaag ja. Of is het Sandra? Het is Zandrein. Ja. En uh, ik ik ben er erg tevreden mee, want het, is inderdaad wel, het geeft een bepaalde relatie aan... die je toch wel met je leraren uh, opbouwt. Ja. Hoe belangrijk is een goed contact met, uh, met de leerling, uh, Sandrine? Ik denk dat dat misschien wel de eerste voorwaarde is. Want als dat contact er niet is, dan, uh, ja, dan wordt het heel lastig in een klas. Dan, als de sfeer niet goed is, dan willen leerlingen niet leren. En uh, dat is uh, wat er daarna moet gebeuren. Maar hoe dus... zorg je er dan voor? Dat, dat de sfeer goed is? Ja, en dat, dat je nou, contact krijgt met die leerlingen. Eigenlijk vooral door mezelf te zijn. En uh, door uh, me soms kwetsbaar op te stellen. Um, door um, niet alleen maar over de lesstof vragen te stellen... maar soms ook tijd te maken uh, voor andere dingen. Zoals? Een praatje over wat ze willen gaan studeren... of uh, wat ze dit weekend gedaan hebben. Of, uh, maar vooral het studeren vind ik heel leuk. Omdat dat <kwijnt> volgens mij ook een onderdeel is van uh, de voorbereiding die wij op een middelbare school uh, ja, dienen. dienen ja, want, want hoe belangrijk is het halen van het diploma? Want dat is toch de reden waarom die kinderen op school zitten. Ja, ja jullie beginnen te lachen. Maar. Ja, voor, voor de inspectie is dat, is dat het allerbelangrijkste. Ja. <laughs> uh, en daarmee wordt het voor ons natuurlijk ook wel een beetje een ding... Um, maar vind je, ja. da, beluister ik nu dat je dat zelf iets minder belangrijk vindt? Nee, vind kijk, ik, ik, het belang van een diploma is heel groot. Want het is een soort entreekaartje voor de rest van je leven. Uh, het maakt het allemaal een stuk makkelijker. Maar um, mijn streven is niet om leerlingen een diploma te laten halen. Maar mijn streven is om leerlingen zichzelf te laten vormen eigenlijk. Door, door, ja, door ze van alles aan te reiken waar, waar ze iets aan hebben... als ze de volgende stap zetten, buiten onze school. Want in onze school is het, ja, is het makkelijkste te bereiken. Maar als ze eenmaal weg zijn, dan hoop je dat je ze iets hebt meegegeven. Ja. Is Nederlands dan een geschikt vak daarvoor? Ja, Want ik kan mij voorstellen geschikt. dat de wiskundeleraar dit moeilijker vindt. Uh, ja, dat weet ik niet. Ik denk dat wiskunde ook wel heel belangrijk is. Zeker als je naar... Uh, de universiteit gaat omdat je bijna altijd met statistiek bijvoorbeeld te maken hebt. Mm -hmm. Maar Nederlands is er natuurlijk een vak dat je nou ja, welk, welke richting je ook kiest. Nederlands heb je altijd nodig. Want uh, ja, je leert bij mij, uh, of bij mij, maar bij het vak Nederlands leer je schrijven. Je leert debatteren. Uh, je leert teksten te begrijpen, goed te lezen. Ja, het maakt niet uit wat je gaat studeren. Of je nou geneeskunde gaat studeren. Of Engels, of media en cultuur. Maar al die vaardigheden komen daar aan bod. En dat is het leuke aan mijn vak. Dat ik altijd kan refereren aan iets wat ze altijd nodig hebben ja. in de toekomst. Ja. Dat maakt het voor mij heel makkelijk om nou ja, het relevant zijn van het vak uh, duidelijk te maken. Ja, Trudy, heb jij een vraag voor uh, Sandra en Wiebika? Ja, ik denk dat het contact met de kinderen... dat dat wel goed zit bij Sandrine. Als ik het zo beluister. Als iemand een brief kan schrijven... zoals Sophie heeft gedaan... Ja. dan heb jij je credits wel verdiend... Uh, op die school. Het <lacht> ja. is heel anders. Na iedere zomervakantie... heb ik nog steeds... na zoveel jaren lesgeven... dat ik droom dat ik geen orde heb... en dat het allemaal mislukt. <lacht> en heb jij dat ook wel, nog wel eens? Um, het wordt minder... <lacht> Uh, maar het is altijd inderdaad, als je uh, de nieuwe klassen instapt, ja. dan is het altijd even afwachten. Ja, wat is überhaupt de chemie tussen de kinderen? Want dat is ook heel belangrijk. En wat is het chemie tussen jou en de kinderen? En ja, dat is wel altijd even afwachten. Daarnaast moet je jezelf natuurlijk altijd even bewijzen. Als je, uh, In de een nieuwe, nieuwe klas? Ja, ja. leerlingen. Ja. He, ze kennen je niet. Ja. Um, en uh, ja, ze gaan je altijd even uitproberen. Van wie, wie is de slimste en de sterkste ja. en de, ja. uh, nou, de meest gevatte? En. Sandra, oh ja. Sandrine, hoe belangrijk is grammatica aan het onderwijs? Ja, die vraag verwachtte ik al na uh, dat stukje van vorige week. Ja, Peter Arno, ja. Je, bent, ja. je oren zijn gespitst. Hè. Ja, ik uh, ik, ik zit er helemaal <laughs> klaar voor. Um, grammatica is heel belangrijk in, uh, in het vak Nederlands. Maar ik zie het wel uh, vooral als een ondersteuning... ook voor de moderne vreemde talen. Um, uh, zonder, grammatica, uh, zonder de grammaticale kennis wordt het heel lastig... om moderne vreemde mm -hmm. taal... Onder de knie te krijgen. Um, ik moet heel eerlijk bekennen dat ik in de bovenbouw er minder mee te maken heb dan in de onderbouw. Ja, ze moeten het, moet het eigenlijk al kennen, maar ze hebben het wel nodig. Ja. Want als ik bijvoorbeeld met stijlfouten aan de gang ga en ik moet een foutieve samentrekking uitleggen of een onjuist beknopte bijzin. Dan wordt het heel lastig als kinderen ja. niet weet wat een bijzin is of een beknopte bijzin. N nou, ome, jij weet wat een bijzin is. Ik weet wat een bijzin is. En de beknopte bijzin ook. En dat weet ik ook. Dat is getoetst ja. deze video. Ja. Ja. Ja. Oh, ja? Wat, oh, ja, ja. wat is een beknopte bijzin? Dat is een, uh, een bijzin is er een, uh, een zin waar dan het onderwerp in weg is gela ja. uh, gelaten. En het refereert dan, um, het heeft dan te maken met natuurlijk de hoofdzin. En um, in een um, beknopte bijzin verwijs je dus naar iets uit de hoofdzin. Maar dan moet het wel natuurlijk kloppen naar, wa uh, naar wat je verwijst. Moet het moet ja. dezelfde vorm van het onderwerp. Nou, uh, uh, de, de jury, de jury uh, ja, kan zijn oordeel uh, vormen, denk ik. Peter uh, Arno en, en uh, Trudy Koenen. Mag ik nog een ja. vraagje stellen? Even één heel korte vraag. Uh, mag ik een stukje gedicht voorlezen? Ja. ja hoor. Uh, uh, en dan de vraag, uh, wat kunt u leerlingen daar, daarvan leren? Het gedichtje is... S'morgens vroeg schokt prikkenbeen druk door dik en dun al heen. Vlinders vangen is in zijn net is zijn allergrootste pret. En als men hem dat verboot, kniesde hij zich zeker dood. Waarom moeten wij dit kennen, mevrouw? Um, ja, waarschijnlijk refereert u nu aan mijn aan scriptie, of niet? Ja, dat mag u ja. zeggen. U ja. <laughs> Nou, dat zou wel het eerste zijn waar ik natuurlijk op inga. Want het gaat over prikkenbenen En prikkenbeen is ooit vertaald door meneer Gouverneur. Ja. Uh, en ik heb een scriptie geschreven over Gouverneur. Dus ik zou natuurlijk... Waarschijnlijk ga ik veel te lang in de klas op... Als ik dit gedichtje uh, voor heb gelezen... Veel te lang over mijn scriptie praten. Ja. Want als ik daar eenmaal over begin, dan... Uh... Maar waar, waar, waar, waar, de, de vraag van Peter Arno Kopper gaat meer over de betekenis hè? Ja. Ja, wat kunt u daarvan... Ja, ja maakt niet uit. Het is literatuur, het is ja. taal. Um, ja, nou ja, de eerste vraag na zo'n gedichtje zou altijd zijn... wat lees je er zelf in? Want ik ben als docent eigenlijk nooit geneigd mijn eigen visie op een gedichtje um, neer ja, te leggen. Ik, dat vind ik Peter Arno Koppen wel een hele slimme opmerking. Ja. Ik, uh, ik uh, dank de jury. Volgende week uh, bellen, we, uh, bellen we jullie weer. Sandra okay. en Wiermiga. Uh, we zijn heel benieuwd hoe dat afloopt. Want ja. uh, alle leraren kunnen zich nu opgeven. Op Dat kan een favoriete leraar van je zijn. Van, uh, van, uh, je kunt uh, uh, zelf in de klas zitten en je leraar opgeven. Maar ook een collega kun je opgeven. Taalstaat.edcaro.nl nl De eerste kandidaat hebben we gehoord. Sandra en Biebinga van scholengemeenschap. Lady Stad Sofie Jansen en Naomi Karmi. Dank dat jullie erbij waren. Graag gedaan. Vinkenveen. Volle maan. Op de stijgen slaapt de reiger die het liefste in het water had gestaan. Maar het vriest dat het kraakt. En de winter heeft een splinten nieuwe spiegelvloer van ijs voor ons gemaakt. Dus ik weet, morgen vroeg, klinken slagen langs de kragen, want het ijs is morgen zeker sterk genoeg. Voor een tocht langs het riet rijden schaatsen langs de plaatsen, waar je anders roeien motorbootjes zien. Zijn er vaders met hun sleeën? Morgen zwieren mensen met z'n tweeën langs de koeken zo prikramen. Morgen spelen alle mensen samen, morgen is het ijs van iedereen. vee volle maan ik maak sporen met mijn noord die ik voor het eerst dit jaar heb aangedaan en ik glij Van de nacht. Gezongen door Angela Groothuizen, ze wonnen de Anne M. G. Schmidprijs mee vorig jaar. Tekst van Nico Brandsen, prachtig liedje Vinkenveen. Dit is de taalstaak. Afgelopen woensdag maakte de VARA bekend... hoe ze het 35-jarig jubileum van Kinderen voor Kinderen gaan vieren. Dat wordt één groot feest, compleet met een musical... waarvan de titel is geïnspireerd op de allereerste... Kinderen voor Kinderen hit uit 1980. Ik heb zo waanzinnig gedroomd. Waanzinnig gedroomd, zo gaat die musical heten. Dag Koos Meijdert. Goedemorgen. Goedemorgen, een van de bedenkers van de Willem Wilmingprijs. dat is een prijs voor het beste kinderlied en schrijver van meer dan tien liedjes voor dit jaarlijkse liedjesfeest Kinderen voor Kinderen. Uh, met jou wil ik eens even uh, uh, nagaan wat de textuele kracht is en zou moeten zijn van Liedjes voor Kinderen. Waar gaat het wat jou betreft om als je voor kinderen schrijft? Nou, dat je uh, het perspectief van het kind uh, kiest... ik vergelijk dat wel eens dat je uh, als het ware... met een camera op de schouder van een kind uh, naar de wereld kijkt... en die wereld beschrijft in woorden die het kind misschien zelf nog niet heeft. Maar daar heeft hij uh, ons voor. Ja, Jullie uh, schreven, want ik zeg samen met Harry Jekkers... schreef jij De Kerstezel. Ja, dat was onze eerste uh, Jullie eerste nummer. bijdrage. Ja. We zullen even luisteren. Ik moest Ja, ja. ja, waarom spreekt dit kinderen zo aan, denk je? Nou ja, het is een, een, een verhaaltje. Dus je kan het helemaal van het begin tot het eind toe volgen. En het gaat natuurlijk over, ja, euh, bedoel, als je in het kerstspel de ezel mag spelen, dat is wel geen feest waar je vrolijk mee thuiskomt, maar nee. ze dan ook nog de achterkant moet spelen. En het loopt goed af. Het is een lekker wensvervullend einde. Uiteindelijk mag je, want daar ging het om, zo dicht mogelijk, want het is eigenlijk een liefdesliedje, zo dicht mogelijk bij, bij Marjolein staan. Ja, bij, bij, dat, bij dat meisje. Ja. Uh, uh, gebruik je, uh, werk jij liever met verhalen dan, uh, dan dat je over gevoelens praat? Uh, nou, twee hoeven elkaar natuurlijk niet uh, te bijten. Maar ik, uh, ik vind het wel, wel fijn om een verhaaltje te vertellen. Ja. ja. Eén van de mooie verhaaltjes uh, in de geschiedenis van Kinderen voor Kinderen... is uh, van Jan ja, Op jouw De Lek. Ja, ja. De, de Lek. Ja. Op jouw verzoek laat ik daar een stukje van horen. Bijna elke dag nog moet ik aan mijn vader denken... en dan tel ik gauw tot tien. Doe mijn best me in. Kranen weg te dalen, Want ik vind het kind prachtig Als ze me verdrietig zien Maar vaak merk ik al bij zeven Dat ik ging En mijn moeder Die dan ziet hoe ik mijn neus Weer zit te sluiten Zegt Probeer het nou eens jongen Ga wat leuks doen Ga naar buiten Op de fiets een keertje Naar de lek misschien maar die wil ik van mijn leven niet meer zien. Ja, met muziek nog van Harry Bannink. Ja, ja, ja uh, Jan Boerstoel En waarom vind je dit zo mooi? Nou ja, het gaat natuurlijk over de verdriet van de dood van die vader. En, ja. Uh, de moeder van dat jongetje, die, die probeert hem te troosten hè? als hij ziet van... hij heeft verdriet heeft. En die zegt eigenlijk precies het verkeerde: van, ga nou naar die lek, maar daar heeft hij zijn mooiste herinneringen en die wil hij dus nooit meer komen. Ja, dat zegt kippenvel niet. Echt, een echt ja. schitterend. Ja. Worden ze nog steeds zo mooi geschreven of, of vind, nou, je, vind je het een beetje minder worden? Want het, ik we zijn in... bij aflevering 35 dit jaar. Ja. Ja. Ja. Nou, af en toe mag er wel iets meer aandacht voor de taal ja. en voor. Tekst, uh, ja, want. want, want uh, beluister even. Hij is grappig. Toen het uit een beetje gek. Daarom is hij onze favoriete meester. Yes. We hebben weer les. We willen weten. Wat hij ons wil leren. Hoe dan ook. Het wordt geestig. Yeah. Hij maakt voor iedereen tijd. Arme vrij. Voor hem is iedereen gelijk. Als wij hem nodig hebben. Dan staat hij daar meteen. En daarom is hij onze nummer één. Ja. Wat is er mis mee? Ja. Uh, ja. Uh, hij maakt voor iedereen tijd arm of rijk. Ja, Ik weet niet, wat, dat is toch geen onderwerp in een klas, arm of rijk. Alsof daar in, in, vooraan in de klas alle arme kindertjes zitten... en achterin de, de rijk, ik weet niet. En, het, is, het is een onderwerp dat, dat... En ook, ja... Het is op zich is natuurlijk heel erg goed. Je kan echt een Moderne favoriete... de muziek. Vo, ja, precies. Ja, ja. Uh, ja. Maar dan, als je nou een keer nog een keer naar die tekst had gekeken, dan had hij hetzelfde idee, met dezelfde soort muziek, had een prachtig uh, tekst op. Ja. Uh, dus dus wat, wat je eigenlijk zegt, de, de teksten moeten goed bewaakt worden. Ja, vind om, ik wel. Om, En dan ja. kunnen kinderen voor kinderen nog 35 ja, jaar lang... Ja, ik vond het een beetje gemakzuchtig. En ik vind, ja. als je voor kinderen schrijft, moet je juist niet gemakzuchtig zijn. Dankjewel, Koos Meinderts. De Roman 1149 Dag René Bosma uit Velsen-Zuid. Goedemiddag. Ja, goeiedag. Ja, wij gaan luisteren. Oh, nu? Ja, nu. Oké. Okay. Ja. Um, ik kan het nu voorlezen. Ja, ja, ja. Oké, okay, komt hij. Op zoek naar de zin van het leven beland ik in Margate of op Places. Ik was 21. Op een mooie zomeravond zat ik wat verveeld naar buiten te kijken. toen ik ineens een man langzaam voorbij zag fietsen. Met tent en Nederlands vlaggetje. Belachelijk. Wat moest hij in dit gat? Nieuwsgierig rende ik naar buiten en zag zijn fiets verderop bij een goedkoop hotelletje staan. Resoluut liep, liep ik er binnen. Is er fiets van u? Verrast keek hij me aan en met de knip naar de lente hoort. Toch maar die twee persoons. Het was liefde op het eerste gezicht. Vijf jaar later was ik weer in Margate. Verzaken dit keer. Op de boulevard kocht ik zijn aanzicht van een schaars geklede dame met the wish you were here...